Nieuws van 9 uur bij Veronica. Marion Jager, goeie avond. In Amsterdam, Slotermeer, is op straat een man doodgeschoten. Het is nog onduidelijk of het gaat om een liquidatie. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Volgens lokale zender AT5 is de man getroffen door vijf kogels. De zender meldt verder het bekende tafereel met tent. Lijk onder een laken en mannen in witte pakken die de omgeving uitkammen. De afgelopen weken zijn in het Amsterdamse criminele circuit... vijf mensen omgebracht. De Nijmeegse politieke activist Louis Sevecke... die begin deze week werd doodgeschoten, wordt dinsdag begraven. Hij ligt opgebaard in het voormalig klooster Santa Maria in Nijmegen... waar zondag en maandag gelegenheid is om afscheid te nemen. Sevecke werd dinsdag in zijn woonplaats vermoord. Het onderzoek naar zijn dood wil nog niet echt vlotten. Een belangrijkere tuige wordt nog gezocht. De lonen gaan komend jaar met tenminste 2 omhoog. Dat denkt driekwart van de werkgevers. Een derde van hen denkt zelfs dat hun personeel er meer dan 3 op vooruit gaat. Dat blijkt uit recent onderzoek. De voorspellingen zijn het gevolg van een aantrekkende economie. Verder speelt een rol dat veel werkgevers de afgelopen jaren de salarissen van hun medewerkers hadden bevroren. Op een platen- en cd-beurs in Utrecht zijn ongeveer 1600 illegale cd's en dvd's in beslag genomen. Het gaat volgens een woordvoerder van de Stichting Brein vooral om concertopnames. De zogenoemde mega-platen- en cd-beurs in Utrecht is de grootste ter wereld. Ook morgen en zondag controleert Stichting Brein er nog op illegale cd's en dvd's. En dan het weer. Vanavond en vannacht in de kustprovincies nog een paar buien. Verder helder en landinwaarts enkele mistbanken. Minima van 2 graden aan zee tot min 4 graden lokaal in het oosten. Morgen eerst vrij zonnig, maar smiddags vanuit het noorden enkele wolkenvelden. Maxima rond 8 graden. Dit was het nieuws bij Radio Veronica. Op 30 oktober 1938 wordt Amerika opgeschrikt door de eerste uitvoering van het hoorspel... War of the Worlds door Orson Welles. Nooit eerder is zoiets vertoond op de radio. Een levensecht verslag van een invasie door marsbewoners... zorgt ervoor dat duizenden mensen in paniek de straat oprennen en wegvluchten. Jeff Wayne brengt zijn muzikale versie van War of the Worlds in 1978 uit op LP. Het fantastische verhaal en de prachtige muziek zorgen er ook nu voor dat het een hit wordt over de hele wereld. Ad Bouwman en Bart van Leeuwen van Radio Veronica... besluiten dat ze een Nederlandse versie willen maken van dit legendarische verhaal. De platenmaatschappij twijfelt, maar Jeff Wayne geeft persoonlijk toestemming aan Radio Veronica... om zijn versie van War of the Worlds in het Nederlands te vertalen. Deze Veronica-versie van War of the Worlds slaat in als een bom. In 2005 wordt War of the Worlds weer een wereldwijde kaskraker, nu door de film met Tom Cruise. Kortom, War of the Worlds is en blijft een verhaal dat miljoenen mensen aanspreekt. Radio Veronica krijgt nog steeds talloze verzoeken om die Nederlandse versie van War of the Worlds opnieuw uit te zenden. En vanavond is het zover. Voor het eerst sinds 1978 weer op Radio Veronica. Met de stemmen van onder andere Jan van Ween, Patricia Paaij, Willem Duin en Peter Koelewijn. De Veronica-versie van Jeff Wayne's War of the Worlds. Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken, zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens, oneindig verheven boven de mens... door de afgrond van de ruimte naar deze aarde, met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons. uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zo ver de ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een straal gas, weer een projectiel dat aan zijn reis begon. van het marsoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet. coming from Mars to one. But still, they De avond dat het eerste projectiel daar naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlak bij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder gloeiend heet met een doorsnee van on 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid. Alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat die probeerde te ontsnappen. Hij rend er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen. The chances of anything coming from Mars are a to one. Send. dat iedereen die avond doorbracht alsof er niets was gebeurd. Vanaf het station hoorde ik het vertrouwde dreunende geluid... van rangerende treinen. Het leek... Allemaal zo rustig, zo veilig. verzamelde zich een menigte bij het veld... die als gehypnotiseerd stond te kijken... naar het losschroeven van de cilinder. Twee schroeven sprongen eruit... toen het kop er plotseling afviel. Een paar oplichtende, schijfvormige ogen... verschenen boven de rand... De ronde reuzengestalte, glinsterend als nat leer, stond langzaam op. De liploze mond slobberde en slangachtige tentakels gingen deinend op en neer. In een volmaakt samenspel met het lompe lichaam. de kuil toe. De grote gedaante rees omhoog en een onzichtbare hittestraal raakte hem, één voor één. Een felle gloed en alles stond onmiddellijk in brand. Iedere boom en elke tak veranderde in een vlammenzee door de aanraking van die allesvernietigende onaardse hittestraal. De weg van het veld. En ook ik rende als een bezetene. Ik had het gevoel dat er met me gezoold werd. En ik wist dat als ik bijna in veiligheid zou zijn, die geheimzinnige dood achter me aan zou springen. En me zou vernietigen. Eindelijk bereikte ik Mayberry Hill. In de donkere kolte van mijn huis schreef ik een artikel voor mijn krant. Voordat ik, na lang woelen, eindelijk in slaap viel. station om een krant te kopen. Om me heen ging alles een dagelijkse gangetje. Werken, eten, slapen. Veld gingen de marsbewoners zonder te rusten door met timmeren? Onvermoeibaar bouwden ze hun machines. Af en toe zwaaide er een soort zoeklicht over het veld. Het leek wel een vuurtoren. De dodelijke hittestraal wachtte zijn kans af. Het veld maakte en zo een cordon vormde. Die avond hoorde ik een geweldige dreun. Een vallende ster raakte de grond en liet een spoor van groene mist achter zich. realiseerde ik me dat mijn huis nu binnen het bereik van de hittestraal was. De tweede cilinder was geland... De krater en de geweerschoten werden luider. Doodsbang werd ik toen ik hoorde dat iemand mijn huis binnenkroop. Het was een soldaat. Uitgeput, stoffig en onder het bloed. Is hier iemand? Ja, kom binnen. Hier heb je wat te drinken. Bedankt hè. Wat is er gebeurd? Ze vernietigen ons. Honderden doden, misschien wel duizenden. De hittestraal. De Marsbewoners. Ze zitten boven in machines. Massieve, bizarre dingen op drie poten. Die lopen. Ze vallen ons aan. Vernietigen ons. Machines? metalen spinnen. Die mensen oppakken. En ze als vliegen kapot slaan tegen de bomen. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Uh, er is vanavond nog een zielende gekomen. Ja, hij ging richting Londen. Londen? Jane? Ik had nooit gedacht dat er gevaar zou zijn voor Jane en haar vader. Zo'n eind uit de buurt. Ik moet onmiddellijk naar Londen en ik moet me maar eens gaan melden bij mijn hoofdkwartier... als er tenminste nog iets van over is. Op de weg kwamen we bij een herberg, maar die was verlaten... Niet iedereen. Kijk, daar staan zes soldaten met kanonnen. Ze hebben geen schijn van kans. Tegen die hittestraal kunnen ze geen moeite beginnen. Zware explosie. De grond schudde, glasscherven vlogen in het rond en overal was rook. Kijk! Daar heb je ze! Ik heb het je toch gezegd? verschenen vier machines, monsterlijke hoge driepoten stappend over de pijnbomen, alles vernietigende lopende machines van vonkelend metaal. Iedere machine droeg een reusachtige trechter en ik realiseerde me met afgrijzen dat ik dat verschrikkelijke ding eerder had gezien. de machine aan de horizon. Het richtte zich helemaal op... en zwaaide de trechter hoog in de lucht. De spookachtige hittestraal trof de aarde. Tegelijkertijd lieten de vijf gevechtsmachines... een oerverdovend gebrul horen. machines. De marsbewoner binnenin werd gedood. En het ding, nu niets meer dan een ingewikkelde metalen uitvinding, raasde zijn vernieling tegemoet. Toen de andere machines dichterbij kwamen, rende de mensen in paniek weg. Ook de soldaat die bij me was. Ik zelf sprong in het water en hielp me verborgen tot ik door ademnood gedwongen was weer boven te komen. Op dat moment vuurden de kanonnen weer. Maar tevergeefs. Deze keer deed de hitte zijn werk grondig. Blit zwaaide de hittestraal over de rivier. Geschroeid, half verblind en doodsbang... strompelde ik door het woelige, sissende water naar de kant. Hulpeloos viel ik op de grond. De marsbewoners waren nu heel dichtbij. En ik wist zeker dat het voor mij afgelopen was. Eén poot van de geversmachine kwam vlakbij mijn hoofd naar beneden. En ging toen weer omhoog. Terwijl de vier overgebleven marsbewoners hun gevallen kameraad wegdroegen. En ik realiseerde me dat ik als door een wonder was ontsnapt... ik mijn weg langs de wegen, volgepakt met vluchtelingen, daklozen, beladen met dozen en bundels waarin hun kostbaarheden zaten. Alles wat voor mij waarde had, bevond zich in Londen, maar tegen de tijd dat ik het huisje bereikte, waren Jane en haar vader weg. The summer sun is fading as the year grows old.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 in vlammen op. Iedereen raakte in paniek en remde weg. En ik werd met hem meegesleept. doelloos en verloren zonder Jane. Ten einde raad besloot ik naar het oosten te gaan, in de richting van de zee. Want mijn enige hoop op redding was een boot, weg uit Engeland.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 de wijken van Londen haasten, sloten steeds meer mensen zich aan bij die treurige aantocht: Verdrietig en vermoeide vrouwen. Hun kinderen huilend en struikelend. Hun mannen verbitterd en kwaad. Rijke mensen gingen schouder aan schouder met rovers en verstotenen. Honden gronden en jankten. De bitten waren bedekt met schuim en hier en daar lagen gewonde soldaten. Net zo hulpeloos als de rest. We zagen hoe de Driepoten door de de Thames liepen... terwijl ze bruggen vernielden alsof ze van papier waren. Eén zo'n monster verscheen zelfs boven de Big Ben... Was mensen zich het was een chaotische optocht, ongeordend en zonder doel. Zes miljoen mensen, ongewapend en zonder voedsel, vluchtend hals over kop. Het was het einde van de beschaving en het begin van een slachting onder de mensheid. De menigte duwde me in de richting van het tot de nok toe volgestouwde stoomschip. Met afgunst keek ik naar die mensen die al veilig aan boord waren. En toen recht in de ogen van mijn geliefde Jane. Toen ze me zag probeerde ze zich een weg te banen... langs het volgepakte dek naar de loopplank. Die juist op dat moment werd ingehaald. Ik kon nog net een glimp van haar wanhopige gezicht opvangen... Toen ik door de menigte werd weggeduwd. Like Gown we used to kick our way You always loved this time of year Those fallen leaves lie undisturbed now Cause you're not Weg te Vaenrik. Maar aan de horizon doende het silhouet op van een driepoot. En nog een. En nog een. Stappend over heuvels en bomen. Een van die gevechtsmachines liep ver het water in. en blokkeerde de uitgang naar volle zee. Daartussenin lag het oorlogsschip Thunderchild. dat zich langzaam bewoog in de richting van de kust. Met een oorverdovend gesis draaide het schip rond. en voer op volle kracht. naar de wachtende marsbewoners. of shapes and sizes scattered out along the bay and i thought i heard her calling as the steamer pulled away. Thunderchild en maakte zo een einde aan de heldhaftige poging. als de laatste hoop op een overwinning met zich meenam in de golven. De roestbruine lucht werd verlicht door groene flitsen. De ene cilinder naar de andere landde op aarde. Er was niets of niemand meer over die er iets tegen kon doen. De aarde was van de marsbewoners. Geraad vuurrood. En ik zwierf door het onwerkelijke landschap van een andere planeet. Want ook de plantengroei die Mars een rode uiterlijk geeft... had zich op aarde geworteld. Zoals de mensen werden vernietigd door de Marsbewoners... zo werd onze aarde vernietigd door het rode onkruid... Vast en groeide met beangstigende vraatzucht, Met bladeren als klauwen die de golvende bewegingen van het water verstikten. En toen begon het als een slijmerig dier over het land te kruipen. Terwijl het de velden, sloten en bomen bedekte met levende scharlaken voelhorens. Het lichaam van een dominee dat op de grond lag van het vernielde kerkhof. Ik kon hem daar toch niet zomaar laten liggen, overgeleverd aan het rode onkruid, en besloot om hem fatsoenlijk te begraven. dominee trilde. Hij leefde nog. Nathaniel! Ik zag de kerk in vlammen opgaan. Is alles goed met je? Raak me niet aan! Maar ik ben het, je vrouw weg. Nee, je bent één van Een duivel! Hij eilt. Niet waar. Ik zag het teken van de duivel. Wat zeg je? Die groene flits in de lucht. Ze waren hier, de demonen. In onze harten en zielen. Ze hebben gewacht op het teken van Satan. En nu zijn ze hier en vernietigen onze wereld. Maar het zijn geen duivels, het zijn marsbewoners. We moeten hier weg. Kijk, ons huis staat er nog. Kom, Nathaniel, vlug. We zochten beschutting in het huis terwijl zwarte rook zich verspreidde. Daar kwamen de gevechtsmachines over de velden. Terwijl ze wolken stoomspoten om de rook te veranderen in een dikke zwarte stoflaag. In their search for the sinners Beating on the power of our fear And the evil within us Incarnation of Satan's creation Of all that we dread When the demons arrive Those alive would be better off dead There must be something worth living for There must be something worth trying for Even something's worth dying for And if one man can stand tall There must be hope for us all Somewhere, somewhere in the spirit of There was a time when I believed without hesitation That the power of love and truth could conquer all In the name of salvation Tell me what kind of weapon is love when it comes to the fight And just how much protection is true against all Satan's might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 you, came to you for help. Didn't I warn them this would happen? Be on your guard, I said. Or the evil one never rests. I said, exercise the devil! But no, they wouldn't listen. The demons inside them grew and grew until Satan Gave his signal and destroyed the world with Met reusachtige klauwen En weer met zo'n kap Waarin een marsbewoner zat Maar dat was niet het enige wat we zagen Mensen renden over het veld Achtervolgden die monsters Opgejaagd tot ze niet meer konden En daarna werden ze opgesloten In een grote metalen kooi Bijna waarom, Satan? Neem je niet een idee van jouw zorg? Devil take the spirit of man. in onze donkere en stoffige gevangenis verstreek... worstelde de dominee wanhopig met zijn twijfels. Zijn geschreeuw vroeg gewoon om de dood van ons allebei. En toch had ik medelijden met hem... Atem. Binnen in de kap van hun nieuwe machine tapten ze vers levend bloed af van mannen en vrouwen. En injecteerden dat in hun eigen adelen. Een teken! Ik heb een teken ontvangen! Ze moeten verjaagd worden en ik ben verkozen om dat te doen. Ik moet ze verdrijven! Nee, dominee, niet doen! Oh, de machines zijn gewoon demonen, maar dan in een andere vorm. Ik zal ze met mijn gebeden vernietigen. Ik zal ze verbranden met mijn heilig kruis. Ik zal! Een nieuwsgierig oog van een marsbewoner verscheen bij de vensterbank... en een klauw verkende de kamer. Ik sleepte de dominee naar beneden, naar de kolenkelder. Ik hoorde de marsbewoner aan een rigel prutsen. In het donker kon ik zien hoe de klauw de dingen betastte... Muren, kolen, hout. En toen raakte hij mijn langzaam. Ik schreeuwde het bijna uit. Een ogenblik was het stil. En toen met een tik pakte het iets vast. De dominee. Met langzame, bedachtzame bewegingen werd zijn bewusteloze lichaam weggesleept. En er was niets dat ik kon doen om het te verhinderen. buiten. De marsbewoners en al hun helse machines waren weg. Met een bonzend hart baande ik mijn weg door het puin en klom omhoog. Geen marsbewoner te zien. De dag was verblindend helder na mijn gevangenschap en de lucht was stralend blauw. Rood onkruid bedekte ieder stukje grond en een zacht briesje speelde er doorheen. I'm oh ...samengesteld uit een vreemd soort wijfsel. Omdat ze niet beschikten over een ingewikkeld lichaam zoals wij... ...bouwden ze allerlei mechanische hulpmiddelen... ...om zich op aarde te kunnen bewegen. Maar ze waren nooit moe, sliepen niet en waren nooit ziek. Want al heel lang geleden hadden ze op hun planeet alle bacteriën... ...die ziektes veroorzaken, uitgeroeid. Vriend. Donder op! Dit is mijn gebied. Jouw gebied? Hoe bedoel je? Hé, hey, wacht eens even. Ben jij niet die man van Mayberry Hill? Hoe bestaat het? De soldaat. Ik dacht dat je getroffen was. En ik dacht dat jij verdronken was. Heb jij je marsbewoners gezien? Overal. We zijn er zo goed als geweest. Maar we kunnen het nu toch niet zomaar opgeven? Natuurlijk niet. Juist nu moeten we gaan vechten. Maar niet tegen hen. Want we kunnen toch niet van ze winnen. Nu moeten we vechten. Om het te overleven. En ik denk dat ik weet hoe. Ik heb een plan gemaakt. We gaan voor onszelf een nieuwe wereld bouwen. Ze hoeven maar naar ons te kijken. En we zijn er geweest. Zo is het toch? Dus gaan we een nieuw leven beginnen, waar ze ons nooit kunnen vinden. En weet je waar? Onder de grond. Je moet het alleen zien, beneden. Honderden kilometers riool. Donker, rustig en veilig. We gaan een huizen bouwen en alles. We beginnen gewoon opnieuw. Wat is er zo erg aan het leven onder de grond? Huh? Als je het mij vraagt, is het hierboven ook niet zo geweldig. Take a look around you At the world we've come to know Does it seem to be much more Than a crazy circus show But maybe from the madness Something beautiful will grow In a brave new world With just a handful of men The chances come at last To build a better future From the ashes of the past In a brave new world With just a handful of men Born in freedom But he soon becomes a slave In cages of convention From the cradle to the grave The weak fall by the wayside But the strong will be saved In a brave new world With just a handful of men Trying to tell you what to be Oh no, oh no, not me But if mankind is to survive The people left alive They're gonna have to build this world And you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 Think of all the poverty, the hatred and the lies And imagine the destruction of all that you despise Slowly from the ashes that phoenix will arise In a brave new world With just a handful of men We'll start all over Take a look around you At the world you've loved so well And bid the aging empire of man a lost farewell, farewell. It may not sound like heaven But at least it isn't hell It's a brave new world With just a handful of men We'll start, we'll start all over Van hier, tot aan de kust, kunnen we lekker pootje baaien. Ik ben al begonnen met graven. Kom eens mee naar beneden. In de kelder was een tunnel nauwelijks één meter lang. Het had hem een week gekost om het te graven. Ik had het in een dag kunnen doen. En plotseling kreeg ik een eerste flauwe vermoeden van de kloof... tussen zijn dromen en de werkelijkheid. Weet je dat je daar doodmoe van wordt? Van het werken en denken tegelijk. Ik kan best een beetje rust gebruiken. Wat denk je van een drankje, hè? Alleen maar champagne, nu ik hier de baas ben. We dronken wat en toen stond hierop dat we gingen kaarten. Met één been in het graf en met niets anders in het vooruitzicht dan een verschrikkelijke dood, speelden we zomaar spelletjes. Praatte hij meer over zijn plan, maar ik zag licht flitsen in de diepblauwe nacht. Rood onkruid gloeide op een afstand, bewogen drievoetige gestaltes en ik zette mijn champagneglas neer. Ik voelde me een verrader tegenover mijn soortgenoten. en ik wist dat ik deze vreemde dromer moest verlaten.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 Something beautiful will grow. Door het zwarte stof alles was stil, huizen leeg en verlaten, winkels gesloten, hoewel plunderaars op zoek naar voedsel zich daar niets van aantrokken. En buiten voor de juwelier schitterden nog wat gouden kettingen en horloges op de stoep. Wel of die geweldige woestijn vol kon praten. En zo zijn angst en eenzaamheid uitschreeuwde. De eenzame schreeuw spookte door mijn gedachten. Het gejammer nam bezit van me. Ik was bek af. Ik had honger en dorst. Waarom eigenlijk zwierf ik alleen... door deze stad van de dood? Waarom was ik in leven... terwijl Londen op een praalbed lag in haar zwarte doodskleed? Ik voelde me ondraaglijk eenzaam... Zwalkend van de ene lege straat naar de andere. Onweerstaanbaar aangetrokken door die schreeuw. De gevechtsmachine staan waar de schreeuw vandaan kwam. Ik stak het Regents knaal over. Daar stond een tweede machine. Overeind, maar doodstil. Net als die ander. hield het geluid op. De eenzaamheid werd drukkend. Er was een soort verandering gaande, alsof er iets ging gebeuren. Londen was gehuld in een spookachtige stilte. Ik keek omhoog en zag een derde machine. Net zo onbewegelijk als de andere twee. Eén gedachte bekroop me en overheerste mijn denken... Ik zou mijn leven wagen voor de mensheid. Nu. Roekeloos liep ik naar de gigantische machine toe en zag een zwerm zwarte vogels die rond de kap cirkelden. Ik begon te rennen. Ik voelde geen angst. Alleen een vreemde uitgelatenheid toen ik de heuvel oprende naar het roerloze monster. Uit de kap hingen rode slierten, waar de hongerige vogels aan pikten en trokken. Primrose Hill. Het kamp van de Marsbewoners lag beneden. Me. Een enorme vlakte. En daarin verspreid lagen hun omgevallen machines met de marsbewoners erin. Dood. Verslagen nadat op alle menselijke list hadden gefaald. Gedood door de meest nederige dingen op aarde. Nietige, onzichtbare bacteriën. Zodra de monsterlijke invallers aankwamen en zich voeden en dronken... vielen onze microscopische bondgenoten hem aan. Vanaf dat moment werden ze ten dode opgeschreven. waren verspreid over het land. Bang, zonder leiding, uitgehongerd. De duizenden die over zee waren gevlucht, dus ook Jane... zouden allemaal terugkomen. De drang om te leven werd steeds sterker en zou overwinnen. Dan werd het leven weer normaal werd... Blijft de vraag over een nieuwe aanval van Mars de wereld bezighouden? Is onze planeet veilig of is deze periode van vrede alleen maar uitstel? Het kan zijn dat ze in de oneindige ruimte hun les geleerd hebben en rustig een nieuwe kans afwachten. Misschien behoort de toekomst niet aan ons, mensen, maar aan de Marsbewoners. Het gaat prima. Dit zijn geweldige beelden. Landingsvaartuig 2 is op Mars geland. 28 kilometer van het richtpunt vandaan. We zien een merkwaardig landschap. Bezaaid met verschillende soorten rotsen. Rood, violet. Wat vind je ervan na control? Fantastisch! Kijk eens naar die kleuren. Wacht, ik krijg een waarschuwingsteken. Het contact met landingsvaartuig 1 is verbroken. Hé, hey, NASA-control, krijg jij hem nog? Nee, ik ben dat contact ook kwijt. Er waait nogal wat, stop op daar. De ontvangst wordt slechter. We zitten in moeilijkheden. Ja, we hebben hier ook moeilijk... Wat is dat voor een flits? Zie je het? Een groene flits vanaf het marssoppervlak. En erachter een soort groenige mist. Het komt dichterbij. Zie je het, NASA? Meld je, NASA! Houston, meld je. Wat gebeurt er? Basisstation 43, meld je. Meld je 43. Basisstation 63, meld alsjeblieft. Kun je me horen, 63? Meld je. Meld je. Of was dat wat? Nee, wat was dat lekker om weer eens een keer naar te luisteren. Ik kan me nog herinneren dat op kerstavond in 78... zaten wij op de bank te wachten om naar de kerk te gaan. En ik, ik, ik heb zo lopen zeiken dat ik niet eens mee hoefde naar de kerk... voor de nachtmis, omdat ik deze uitvoering wilde horen. Antje Bauman, Bart van Leeuwen, you guys are fucking great. Ah! Geweldig, gedaan. Nou. Wat was het zo lekker. Ik, ik heb gewoon hier rondom het uh, Veronica-pand... ongeveer 27 blokjes gereden... omdat ik er helemaal niks van wilde missen. Ha! Dat was War of the Worlds bij Radio Veronica. Um, ik hoop dat jij het net zo leuk vond als ik. Maar dat zal als wel als je het naar geluisterd hebt. Uh, goed, we gaan nog een uh, klein stukje Lucas losdoen... voor uh, de vrijdagavond. Je trouwens, uh, wat was het ook weer? Fleetwood Mac en uh, Tell Me Lies, Tell Me Sweet Little Light... Uh, nou, verderop hebben we onder andere nog uh, No Doubt en Queen. Ik hoop trouwens niet dat dit hetzelfde teweeg heeft gebracht... als toen de eerste versie uitkwam in uh, de us steden -Nuis van Amerika. Want toen rende iedereen in echt panische paniek de straat op. En dat zou nu toch echt niet het geval moeten zijn. Uh, als dat wel zo is, dan is het een typisch geval van... iedereen is van de wereld. This is for the misfits Die, die straat Four I'm 90's 90's hits, en soms zo'n heerlijke verrassing zelfs nog voor Sinterklaas. In uh, de vorm van War of the Worlds. Wat je de afgelopen anderhalf uur, ruim afgelopen anderhalf uur kunnen horen. Dit waren de Maisonettes en Harding Kavenoe. en nou voor de scene met Iedereen Is van de Wereld. Just an alley creeper, light on his feet.